Twee uur, Helene Ecker met het NOS-journaal. Het dodental door het instorten van een kledingfabriek in Bangladesh is opgelopen tot 352. Er wordt dag en nacht gezocht naar overlevenden, maar reddingswerkers zeggen dat de stemmen die onder het puin vandaan komen steeds zachter worden. De afgelopen dag zijn 29 mensen gered. In verband met het instorten van het gebouw zijn zes mensen aangehouden. PvdA-leider Samsom wil het regeerakkoord niet aanpassen. Het PvdA-congres sprak zich vandaag uit tegen het strafbaar stellen van illegaliteit. Maar Samsom zegt dat met de VVD in het regeerakkoord is afgesproken dat illegaliteit wel strafbaar wordt. De initiatiefnemer van de petitie tegen het strafbaar stellen van illegaliteit sluit niet uit dat hij zal proberen voldoende steun te krijgen voor een extra partijcongres over dit onderwerp. PvdA-terphuis zei dat in Nieuwsuur. Emeritus Paus Benedictus neemt woensdag zijn intrek in een klooster in Vaticaanstad, dat melden Italiaanse media. De kloostervertrekken zijn de afgelopen twee maanden aangepast om de voormalige paus te huisvesten. De 86-jarige Benedictus verbleef sinds zijn aftreden in februari op het pauselijke buitenverblijf in Castel Candolvo. In het klooster wonen straks ook zijn persoonlijk secretaris en enkele geestelijke.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 Ja, welkom terug bij het tweede uur van De Wereld van Filemon. Ik vlieg dit uur weer naar de andere kant van de wereld en bezoek dit uur Boston, China, Australië en Argentinië. En we gaan het dit uur onder andere hebben over daten. Ja, in Nederland wordt de business steeds groter, de dating sites vooral. Uh, ze schieten echt als bloemkolen uit de grond. En um, je hoort ook steeds meer ja, van die speciale bijzondere doelgroepen-datingsites. Datingsites voor hoger opgeleide, second love... voor een relatie naast degene die je al hebt. Ik ga eens voor je kijken hoe het zit met daten in het buitenland. En we gaan het dit uur hebben over wetten. En dan vooral een beetje kromme, rare wetten. Want burgemeester Abu Talib van Rotterdam... die wil uh, legale gemeentewiet. Nou, daar valt best wat voor te zeggen. Alleen onze wietwetgeving wiet is natuurlijk krom, want... De meeste shops mogen het wel verkopen, maar niet inkopen. Ik vroeg me af, wij vroegen ons af of er ook kromme of rare wetten in de rest van de wereld zijn. Nou, ik ga het voor je uitzoeken het komende uur in de wereld van Filemon. Uh, wil je nou zelf ook meepraten, dan kan dat via uh, de wereldvanfilemon.bnn.nl. En daar kun je je ook opgeven mocht je dat leuk vinden als correspondent. Uh, het komende uur ga ik praten met Sofie, met Wolt, met Ellen en Marit... en ik check eerst even of ze er allemaal zijn. Sofie Schreuders uit Australië, ben je daar? Ja, ik ben er. Goedemorgen. Goedemorgen. <laughs> Goe Hoe laat is het bij jou? Bij uh, mij. Oh, het is net iets na tien hier. Oh, oké. Okay. Ja, oké, okay, ochtends. Denk ja. ik, hè? Ja, ja, ja. ja. Het um, zonnetje schijnt hier alweer. Ga jij nog Koninginnedag vieren de komende dagen? Nou, I wish. Maar ik uh, woon in uh, Bush hier in Australië. En uh, waar wij wonen, wordt niet echt wat georganiseerd. Daarvoor moet je echt in de grotere steden zijn. Um, en we waren afgelopen weekend al in Sydney. Dus ja, het is een beetje stom gepland. Maar we hadden eigenlijk deze week moeten gaan. Want ik wil die kroning echt niet missen. Ik wou net zeggen, het klinkt maar... alsof je het mist. Ja, weet ik. Ja, en ik heb, ja, ik heb wel uh, heel veel leuke feestjes al uh, gehad. Want ik heb ook... ...een jaar bij het consulaat gewerkt. Dus ik heb vorig jaar heb ik ook goed koningendag gevierd. Maar uh, ja, hier, waar wij wonen, wordt weinig georganiseerd. Ik mm, nou. moet het zelf doen, maar ja. Yeah. Heel jammer. Komt vast goed. We gaan het met je hebben straks ja. over, over kromme wetten en over uh, daten. Weet je vast alles van. Ik spreek je zo. Ik ga nu over naar Argentinië. Wolt, ben je daar? Ja, goeiemorgen. Goeie, goeiemorgen. Goedenacht. Ik heb begrepen dat jij laatst bij een vrij bijzonder themapark bent geweest. Klopt die informatie? Ja, dat klopt ja. ja, ja het is een themapark hier in Buenos Aires. Uh, met alle drie uh, grote geloven over de wereld. Uh, Wereldradicties: uh, het katholicisme, het uh, jodendom en de islam. En ik was al met mijn vrouw heen gegaan. En uh, dacht: van, nou, even kijken wat, uh, wat er allemaal te doen is. Ja. En uh, er stond, iedereen stond er, uh, het, werd, het werd al donker... en iedereen stond er op een, uh, een pleintje te wachten op wat komen ging. En we dachten, ah, we gaan wij even mee wachten? We wisten de wat er ging gebeuren. Op een gegeven moment komt er een enorm christusbeeld uit een rots... helemaal mechanisch omhoog met een, uh, met een mooi hart in uh, een rood gewicht en zo... Uh, maak nog een paar bewegingen, ogen open en dicht. Zo. En onder over tijd, uh, dat was al leuk contrast, uh, kwam er een vliegtuig overvliegen. Uh, over want het ligt namelijk uh, vlak voor uh, de landingsbaan van het vliegveld hier in Buenos Aires. Dus dat was wel, uh, was wel erg leuk om te zien. Oh, klinkt ook spannend. En, uh, maar uh, ja. vonden de Joden en de moslims dat ook leuk? Grote Jezus, uh, die grote je je Jezus je je beeld. er je Er waren wel heel ja, veel katholieken. Uh, dus die, uh, die, die apologiseerden ook allemaal natuurlijk. Uh, overwege natuurlijk dat uh, de paus nu uh, in Argentijn is. Dus uh, nou, de sfeer valt er goed in, moet ik al zeggen. Oké, okay, klinkt goed. Wolt, fijn dat je er bent. Ik ga even door naar China. Ellen Petit, uh, is er in China ook een mooi kroningsfeest georganiseerd? We hebben een heel mooi kroningsfeest. Verkaal. Ja, we hebben 700, 700 Nederlanders op de bund. dus dat is de uh, skyline van Shanghai, zeg maar. En, uh, nou, we ik de hele middag en avond en nachtfeest. En Karen Bloemen is overgevlogen en Dennis van der Geest die DJ's en het is nou. Al oh, wat heerlijk. Helemaal los. Heerlijk, lekker neemt Lekker hossen, ja. ja. Lekker. Oh, hossen, ja, absoluut. Klinkt alsof je er zin in hebt, Ellen. Hartstikke <laughs> oh, veel, nee, ik heb het echt wel gevuld. En uh, ga je jezelf nog een beetje uh, uitdossen? Op een leuke manier? Uh, oranje. Ja, het oranje. Hoe leuk kan het worden? Ik heb nog wel een shirtje liggen, denk ik. Oh, oké. Okay. Nou, klinkt goed. Ellen, Ellen dank je wel. Ik spreek je zo verder. Ga ik even checken of Marit de Vos in Boston ook aan de lijn hangt? Hi, ja, ik ben er. Ja, ik moet het natuurlijk even aan je vragen. Hoe gaat het nu uh, in Boston na alle hectiek van vorige week? Ja, uh, het is wel weer eigenlijk uh, back to business. Iedereen is weer... Uh, ja, de straten zijn weer overvol. Zelfs waar de bom was. bommen waren. Um, en je ziet vooral nog heel veel... Uh, uh, ze hebben een nieuw teken nu, Be Strong, de B van Boston. En uh, daar zie je heel veel mensen meelopen met petten en truien... als een soort van symbool van we gaan weer door en uh, we komen er sterker uit. Een soort handgebaar uh, ook? Je, oh niet? nee, dat heb ik nog niet gezien. Maar ze oh, okay. uh, hebben allemaal dat Be Strong uh, logo uh, op hun... Uh, in plaats van waar het nummer van de bus staat, flikkert dan af en toe zo... ...Boston Strong of One for Boston of zo. Je ziet overal, uh, zeg maar, uh, ja, symbolen en, en, en one-liners. Ik snap het. Uh, en uh, ga jij ook nog een beetje klaarmaken voor het koningsfeest? Ja, er is morgen uh, een van de Nederlandse ambassade. Dus we gaan met een hele groep Nederlanders naar een of andere club ...en dan gaan we denk ik uh, bitterballen eten. Ah, Karen Bloemen zit al in China, dus... Uh... ja. Die ja, moet je ja die ja. moeten we missen. <laughs> Oké, okay, straks praat ik met jullie alle vier verder over daten en over kromme regelgeving. Maar eerst gaan we even luisteren naar Rihanna. sure how to feel about The light is hard to know which one of us is caving. Rihanna, featuring Mickey Echo met Ste. Radio 1. Heeft hij de macht in de benen? Bart Meijer. En hij B-N-N. Hier komt. de wereld van Filemon. <laughs> het eerste thema van de tweede uur gaat over daten. En we gaan even luisteren naar Daniel Arends, die het heeft over speeddaten.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 Ja, Daniel Arendt is er nog niet helemaal uit. Uh, voor hem is Piedaten dat dan. Maar ja, goed, je moet toch iets doen om jezelf op de kaart te zetten. Uh, anders gebeurt er helemaal niks. Hoe daten ze eigenlijk in het buitenland? Daar gaan we het nu over hebben. En ik begin met Sophie. Uh, Sophie Schreuders uit Australië. Goedenavond, Sophie. Goedemorgen. Ja, als ik goed ben geïnformeerd, woon jij daar vanwege de liefde? Ja, dat klopt. Hoe is, uh, <laughs> hoe is maar... dat zo gekomen? Uh, nou, we waren op reis in Amerika en uh, ja, daar, zijn we dus, daar zijn we elkaar tegengekomen. En aan het eind van die reis hadden we zoiets van, nou, uh, wat gaan we doen? Gaan we hiermee door of niet? En toen hebben we besloten om het toch nog te doen uh, met onze relatie door te gaan. En toen ben ik daarna nog naar Zuid-Amerika gereisd en hij is weer teruggegaan naar Australië. Dus we hebben uh, anderhalf jaar lang op uh, lange afstand uh, gedate. Ja. En, en dat ging niet via het internet, denk ik, hè, dat jullie elkaar de eerste keer tegenkwamen? Nee, nee, nee. nee Dat was gewoon allemaal live, face-to-face. -face. Waar was dat? En hoe ging dat? Uh, het was in, uh, in Los Angeles. En uh, we deden... We, dat is een contiki tour heet dat. En dat is gewoon tweeënhalve uh, weken eigenlijk party Je gaat met een grote groep uh, reizen door, uh, nou, door Amerika. Reizen we dan door uh, Nevada en California. En uh, ja, dus ik dacht, yes, ik single. Het kan echt niet beter. En uh, toen kwam ik hem tegen. Toen was het vrij snel afgelopen. Ja. Ja. Hè? Maar jullie hebben nu, ja. nu toch wat? Uh, ja, ja, ja. Ik ben hier. Ik ben nu dus uh, na, na twee jaar, of na anderhalf jaar uh, heen en weer ben ik naar Australië gekomen om hier te wonen. En het is echt fantastisch. Ja, oké. Okay, maar je zei het was heel snel afgelopen, maar uh, daarna is het wel weer opgebloeid. Oh je, nee, nee, nee. Het is ons dus nooit afgelopen geweest hoor. Dat ging eigenlijk altijd uh, supergoed. Oh. Ja, ook al was het lange afstand. Maar ja, dus, dus, hey, en, het was... Wel... Uh, nou ja, en je zit nu in Australië. Ja, Ik ben heel benieuwd, hoe, hoe, hoe gaat het daten daar? Hoe vind je elkaar? Is het een beetje geaccepteerd? In Nederland denk ik wel. In ieder ja. geval, ik ken een aantal voorbeelden. Het is nog steeds wel een beetje dat er een luchtje omheen hangt van... Nou ja, echt waar. Maar uh, ja, hoe, hoe, zit, hoe zit het met daten in, uh, in Australië? Nou, uh, date, ja, je kan hier uh, natuurlijk online daten. Ik denk dat het eigenlijk allemaal... Uh... Een beetje hetzelfde is als, uh, als in Nederland. Maar um, ja, ik kan me ook wel voorstellen hoor, als je alleen bent en je bent wat, nou ja, misschien ook als je wat ouder bent en je werkt wel, dat je, je inschrijft op zo'n dating site. Maar dat is hier wel uh, gewoon geaccepteerd. En um, uh, ja, je hebt hier ook uh, single sites voor casual encounters. Dus je hoeft niet eens een relatie eraan over te houden. Maar uh, ja, als je gewoon een beetje gezelligheid wil voor een avond, dan kan dat dus ook. En, um, maar ja, ik denk dat het eigenlijk uh, vrijwel hetzelfde is als in Nederland. Maar ik, ja, ik weet niet, ik, ik heb niet zo'n slecht ideeën uh, bij uh, datingsite, jij wel? Uh, nee, niet echt hoor. Nee, helemaal niet zelfs. Want uh, het kan af en toe best lastig zijn om leuke mensen tegen te komen. Zeker als je gewoon, denk ik, aan het werk bent of zo. Of uh, op een plek zit waar je niet zoveel mensen tegenkomt. Maar goed, het is, het is nog steeds wel een beetje taboe om, uh, om er uh, de, de, de, de helemaal vooruit te komen. Dat je iemand via internet hebt ontmoet. Dat denk ik nog wel. Ja, ja, dat is ook wel zo. Maar hier, ja, dat denk ik ook wel. Hier in Australië is het wel zo dat uh, uh, mensen die, ja, als je elkaar gewoon tegenkomt, ook bij ze het uitgaan. Ik bedoel, iedereen, uh, uh, Australië is zo groot, dus de kans is heel groot dat je ook iemand tegenkomt die je leuk vindt, die dus in een andere staat woont. Dus lange afstandsrelaties zijn hier ook echt uh, aan de orde van de dag. Iedereen heeft wel iemand anders in een andere staat zitten. En dan zijn ze een aantal jaar of een aantal maanden zijn ze van elkaar verwijderd. En dan uiteindelijk besluit een van de twee om dus dichter naar de ander te verhuizen. Hm. En um, ja, zo gebeurt het hier. En als je uh, uh, nou ja, een afspraakje hebt... wat moet je dan als man doen in Australië om een vrouw echt het hof te maken? Waar vallen vrouwen voor? Uh, waar vallen nou ik, vind, ik moet echt zeggen... Hier in Australië, de mannen zijn echt zo mega hoffelijk. Nou, daar was ik echt verbaasd over. Als je met, uh, uh, met een man en een aantal vrouwen, of met drie mannen en, en, ja, en als vrouw, als je met hen in de lift staat, ja. laten zij jou dus ook echt als eerste de lift uitlopen. Ze doen deuren voor je open. Ze zijn echt, uh, uh, als je uh, een winkelcentrum binnenloopt en je loopt tegelijkertijd daar met een man naar binnen, laat hij altijd voor. Dat okay. soort dingen. Dat is hier echt. Maar dat wordt ook ik, Ja, ik weet niet. Ze vinden dat niet normaal, want ik zei daar laatst wat van. En toen zeiden de Oh oorlogen, oh, ik vind Oost mannen, de Oostraadische mannen helemaal niet zo hoffelijk. Maar in vergelijking met de Nederlandse mannen. Wij kunnen hier nog wat ja, van leren, begrijp ik, Sophie. Ja, dat denk ik wel. En, en, dat is toch wel leuk, stiekem hoor. <laughs> We hadden het net al een beetje over, over, over de inhuldiging van Willem-Alexander... dat je dat wel een beetje gaat missen. Je zit yeah. nu een tijdje al in Australië. Heb je, heb je heimwee? Wil je terugkomen? Of, of weet je gewoon zeker, dit is de ware en ik blijf? Ja, um, we willen ook wel graag in Nederland gaan wonen in de toekomst. Uh, maar nu nog even niet, want we zijn nog uh, een beetje aan het kijken... wat we allebei willen doen. Maar ik wil zeker wel in Nederland gaan wonen. Bleek ook. Ja, het is natuurlijk iets wat bij mij hoort. En ik vind het ook belangrijk dat... En hij vindt het ook echt superleuk om, uh, om Nederland een beetje te leren kennen. En uh, ja, ik vind het ook wel... Ja, het was ook wel een beetje... Ik ben hier echt gelijk naartoe gekomen zonder vragen. Maar uh, ik, uh, had ook, ik heb er toch later wel over bij stilgestaan. En toen heb ik tegen bleek gezegd... Het lijkt me toch wel heel erg leuk om ook in Nederland te gaan wonen. Maar uh, daar stond hij gelijk achter. Dus ja. Uh, yeah. Nou, een voordeeltje je voor je wel, hem... Ben je zelf wel eens in Australië geweest? Nee, nooit. Nee. Ik heb veel oh, plekken geweest, maar niet in Australië. Maar een voordeel van bleek is als je naar Nederland komt... dat die minder deuren in ieder geval open hoeft te houden. Tenminste, hij mag het wel ja, blijven inderdaad. doen, maar er uh, zijn minder mensen, minder mensen die, die het verwachten. Sophie, dankjewel. We praten straks met je verder over rare, kromme wetten in Australië. Ik uh, ga even door naar het temperamentvolle Argentinië... waar uh, Wolt aan de lijn hangt. Goedenacht, Wolt. Ja, goeiemorgen. Ja, jij bent de inmiddels beroemde stroopwafelbakker uh, uit Bolivia... maar werkt ook uh, als bagagesysteemexpert expert in Argentinië... Uh, ja. uh, straks misschien nog meer over stoopwafels, maar eerst wil ik uh, weten, ja, hoe daten de Argentijnen? Nou ja, het gaat op verschillende manieren. Je hebt natuurlijk uh, uh, de old school manier. Uh, op, op, uh, op school, op universiteiten, uh, op uitgaan uh, bij het uitgaan waar uh, afspraken worden, worden geregeld. Face-to-face. Face to face ja. En uh, en verder, uh, nou goed, het internet daten ben ook uh, steeds meer uh, steeds hogere vlucht. Uh, internet bereik is heel goed in Argentinië. Op elke uh, elk restaurant, op elke uh, straat ook is wel uh, wifi. We uh, hebben allemaal mobiele pakketten. Dus uh, ja, mensen die internet hier wat af. Dus ja, er zijn ook allerlei sites waar, met, uh, waar je hem, uh, deze kunt, uh, kunt scoren. Ja, maar moet je, dan, moet je je dan aanmelden bij zo'n site? Of gebeurt het ook wel ja, je je uh, via wel Facebook? Aan, ja. ja. Of zo. Je moet je wel aanmelden en uh, er zitten wat kosten aan verbonden. Dus uh, ik wil even. Uh, uh, de, dat stukje wat je er net liet horen, uh, de, de, de, ja, daar zijn er zijn heel veel mensen die haar slaatje uitslaan. Ik weet ook niet precies of, of alle slides nou echt geregel, uh, gericht zijn op, een, op het daten. Of dat echt alleen maar uh, gaat om het uh, vinden van een sekspartner. Oké, okay. ja, dat maakt natuurlijk nog wel uh, uit. Top Ja, goed. dan het eerste gezegd, want ik, ik heb er een paar bekeken. Uh, ik ben er zelf al gezien, dus ik, ik heb er zelf niet nodig. Maar uh, ze zagen er wel uit als, uh, ja, als de, de, de bekende dating sites in Nederland. Oké. Okay. Hey, uh, uh, we hadden het net over uh, hoe het in Australië gaat: dat de, dat de mannen daar redelijk hoffelijk zijn. Want de ja. voorbeelden kwamen ook niet heel veel verder dan het openhouden van een deur. Maar goed, je moet ergens beginnen. Uh, hoe, hoe, is dat, uh, <lacht> hoe hoffelijk zijn de mannen in, uh, in Argentinië? Ja, heel hoffelijk. Dus wat dat betreft het lijkt het denk ik wel op Australische mannen. Eh, ook ja, dat, ook alleen maar deuren, deuren houden. Ja, ja, deuren, deuren ophouden, maar ook alles betalen bij het uitgaan. Hè? Als, je, als, iemand, als je met, een, met je date uh, uitgaat uh, en ik, dan, ik, ik ga dan als man met een, met een vrouw uit... Dan, uh, dan word ik wel geacht om alles te gaan betalen. Oh, niet 50-50. Dus dat is een kwestie van goed plannen, maar waar je, waar je precies naartoe <lacht> gaat... <lacht> En een beetje op de wijk aan het letten. En, uh, maar goed, er zat altijd er allemaal bij. En uh, ja, natuurlijk heel veel rofmaken, uh, complimentjes geven. Daar zijn de Argentijnse mannen heel erg goed in. En ik moet zeggen, ik woon al zelf al heel lang in Latijns-Amerika, ook in andere landen heb ik gewoond. En ik merk uh, dat ik ja, daar zelf ook wel een stuk gevoeliger voor ben geworden. Ik, ik kwam al uh, als een lompe Nederlander in Latijns Amerika. Ja. Maar ik heb uh, ja ik heb me echt uh, heel hevig moeten, uh, moeten omscholen hier. Maar word jij als man dan ook anders ben anders benaderd? Je wacht in de zinste de dus vrouwen verwachten wel van je dat je het doet. Ja, precies. als je het niet doet, dan kijk je ze heel raar aan. Weet je wel weer van een lonke boer. Maar jij bent al voorzien, maar heb je wel een Argentijnse vrouw? Of uit Bolivia? Nee, een Boliviaanse vrouw. Oké. En zit daar nog verschil in tussen Argentijnen en Bolivianen? Argentijnen? Nou, je wilt het qua hoffelijkheid? Ja, nou ja, ik bedoel, was je ook veel geld kwijt... omdat je alles moest betalen in restaurants aan jouw vrouw? Ben je het ook zo leren kennen? Nou, uh, op zich wel. Ik heb er heel veel betaald. Alleen het grote voordeel is dat, uh, dat Bolivia ongeveer twee keer zo goedkoop is als Argentinië. Argentinië is een heel duur land. Ah. Dus uiteindelijk viel het allemaal wel mee. Dat je weer slim in de smiezen. Ja, inderdaad. Je moet gewoon weten waar je ze opbrekt. En, en, um, en uh, hoe is het nu? Want jullie hebben lang, een lange relatie. Uh, moet je ja. dan wel hoffelijk blijven? Of kun je op een gegeven moment als, je, als de vis binnen is de teugels laten vieren? Om het maar even zo te stellen. <laughs> Nou ja, goed. Ik ben gewoon, gewoon interesse, hè, dit? <laughs> ja, ja, ja. Nee, bij, je uh, inschrijft het. Het is natuurlijk zo dat uh, af en toe ben ik nog steeds wel erg lomp. En dan doe ik het ook wel een beetje als uh, voor de grap. Uh, ja. Om te kijken of, ze, uh, uh, of het goed valt of niet. Meestal valt het niet goed. Dus dan keer ik, uh, ik weer terug uh, naar, uh, naar mijn hoffelijkheid. Maar uh, ja, natuurlijk, ze verwacht wel meer, uh, uh, wat, uh, mijn vrouw ook, hier verwacht wel wat meer uh, attenties, wat meer uh, verrassingen... Gewoon wat, ja, die, die ik misschien als man sowieso niet, maar als Nederland, Nederlandse man helemaal niet, gewoon genetisch ja, misschien niet in, in mee heb. Nee. Ik moet er wel steeds even bewust van zijn, van af en toe een boer moet je meenemen en af en toe een complimentje maken. Of te zeggen van, god, dat zit je haar leuk. Terwijl, of ben je naar de kapper geweest, terwijl je jij eh, weet dat ze niet naar de kapper is geweest. Want daar ziet ik het precies zelf uit. <lacht> Maar oh, goed, uh, dat zijn strategische complimentjes. Ja, ja, ja. Maar met, met, met jouw kennis van nu vind je ons wel een beetje lompe boeren, begrijp ik eigenlijk ook wel. Uh, ja, dat wel. Ja. ik stel me wel. Als ik, ik was in maart in Nederland en ik ben uh, hoe, hoe, hoe mannen ook met vrouwen omgingen en dat klassieke voorbeeld uh, voorbeeld. Het openhouden van de deur. Dat is ook echt van te kijken. Dat mannen gewoon als een, ja, als, een, als, een, als een blinde koe naar binnen stormen. En de vrouw die komt er achteraan uh, huppelen. Nou, dat, dat, dat moet je hier inderdaad helemaal niet proberen. Emancipatie, hè? Is dat? Ja, ja, ja. Uh, ja dat <laughs> komt Hé, <het. laughs> hey, hey, Wolt, uh, dankjewel. Vanuit. Ik moet we moeten even door, dankjewel. want uh, er zitten nog andere componenten wachten. We praten straks graag met je verder over uh, rare wetten in Argentinië. Uh, we gaan even luisteren nu naar wat feitjes over daten: De wereld van Filemon... In Nederland is er een sterke toename van vrijgezellen. Nederland telt zo'n 2,3 miljoen alleenstaanden. In de Verenigde Staten wordt het meest wereldwijd online gedate. Nederland staat op de vijfde plaats wereldwijd met zo'n 150 datingsites. China en Duitsland volgen op de tweede en derde plek waar het meest online gedate wordt. De wereld van Philemon. Na Australië en Argentinië gaan we nu door naar China. Dat moet ook heel interessant zijn volgens mij. Ellen Petit, goedenavond. Hoi, goeiemorgen. Ja, daten in China. Wat moeten we ons daarbij voorstellen? Ja, nou, dat uh, houdt je hard maar vast. Je hebt een heel aantal uh, verschillende manieren om het te doen. Nou, online, zoals net in de feitjes ook al uh, aangegeven werd. Het ja. is heel groot, maar wat nog wel leuker is om te vertellen... Je hebt ook nog wel ouderwetse. Uh, ja, huwelijksmarkten, vleesmarkten, hoe je het ook wil noemen. En dan gaan we op uh, hier in Shanghai bijvoorbeeld, dus dat is uh, niet, niet het platteland van in Shanghai. Op zaterdag en zondagochtend gaan ouders naar, uh, naar People's Park. En die hebben een A4'tje bij met op naam, uh, geslacht, lengte, gewicht, inkomen, hobby's en uh, ja, wat, wat uiterlijke kenmerken. En dan gaan ze op zoek naar iemand met een ander papiertje waarop kenmerken staan... Um, die, uh, die zijn wel als een goede maxie voor hun zoon dan wel dochter. En zo wordt je dan uh, ja, gematcht. Dus op de markt van Shanghai vindt een soort menselijke koehandel plaats. Uh, als ja, het gaat. ja, precies zo. Precies zo ja. Maar dat betekent dus ook dat de ouders nog een hele grote rol spelen... als die met die, met die kaarten lopen te wapperen. Kunnen ja, ze dat niet nou, zelf dan? Ouderspellen... Nee, nee, want dat is het hele punt. En daar maken die ouders zich dan heel druk om. Hè. Deze, deze vrijgezelle mensen zijn... Uh... Heel oud, ze zijn misschien wel al 25 en hebben nog geen, uh, geen partner gevonden. Heel oud? en Ja, dat vinden wij heel oud. Als je oh. tijdpunt nog niemand hebt, dan is het echt... Dat is ook al. Ja. ja. <laughs> nee. um, en, en ja, volgens die ouders hebben de kinderen dus te druk met werk en zo. Dat is natuurlijk ook belangrijk. Je moet ook uh, studeren en werken en zo. Dus ze snappen wel dat hun kinderen dan geen tijd hebben om een, uh, een geschikte partner te vinden. Dus daarom helpen zij lekker even mee. En dat is natuurlijk hartstikke fijn voor iedereen dat je met zo'n papiertje in een park kan staan. Maar daar zitten ze toch niet echt op te wachten? Of of als er zo'n uitraal plaatsvindt, nee. is dat ook een stukje traditie? Dan ga je toch, moet je wel de hoffelijkheid hebben om dan naar zo'n date toe te gaan. Nou, niet zozeer de hoffelijkheid. Nee, ze zitten er helemaal niet op te wachten. Uh, negen van de tien keer hebben ze namelijk ook heus wel een scharr op Maar weet je hebt gewoon geen zin om dat meteen mee te nemen naar de ouders. Dan zit er nog natuurlijk vervolgens homoseksualiteit bij. Er zijn gewoon een aantal uh, jongens en meisjes die uh, die homoseksueel zijn, lesbisch zijn. En die dat thuis niet kunnen zeggen. Dus ja, die zijn dan ook zogenaamd single. Je hebt niet nu, een dus apart hoekje op, op de markt uh, voor, nee, nee. Uh, voor homo's en lesbiennes. Nee, of lesbien. dus, nou, dat is nee, nee, de regenboogcorner, Nee, die uh, helaas niet. Um, nee, dus, dus, dus, dat zit er zeker niet op te wachten. Maar je gaat niet tegen je ouders in. Dus je gaat dan maar wel op zo'n date. Nou, in Shanghai, uh, en de andere grote steden ook is het echt het uithuwelijken. Is er wel een beetje af voor, Maar ja, het gebeurt in het platteland nog wel. De kroeg waar ik vaker kom, stond een bar in, in. En die zegt op een gegeven moment: ik ga een beetje terug naar mijn hometown, naar mijn thuis. Dat was wel leuk, naar vakantie. Nee, die ging trouwen. Ik zeg: met wie dan? Ik weet helemaal niet dat jij en zo zin iemand die dan thuis dat ik die herkennen, jaren geleden. Dus aangehaald en nu gaan we trouwen. Ja, dat is wel echt uithuwelijken zeg. En dat is. Dan wordt gewoon van ja, dat is de wel Chinees. Ja. Er wordt zo niet over nagedacht over wat je daarvan vindt en of je het er nou mee eens bent. Dingen zijn er, dat nemen ze aan en dat gaan ze doen. Maar de, je hebt ook weer hele moderne Chinezen, hè? Want ik begrijp ook dat je een soort in China een soort versie van uh, WhatsApp hebt. En dan kun je een berichtje inspreken. Je moet je, je telefoon even schudden. En dan kom je in contact met ja. de, de, de single ja. die dicht in de buurt is. Ja. ja, dat is echt wel leuk. Weet je, WeChat ontzettend groot, het 300 miljoen gebruikers. Dus een WhatsApp zal totaal in het water. En ik geef een schaamteloos Oh. Schaamteloos, hing zij. Nou, ze zal niet zelf opgehangen hebben. Maar de verbinding is in ieder geval uh, weg. Dat is, uh, dat is jammer, want ik was heel nieuwsgierig uh, hoe het zou zijn in, uh, in China. Misschien dat we er zo nog even spreken. We gaan even luisteren naar muziek. The other day Limited. En Hem Sol met Spinning Out. Radio 1. Bart Meijer. BNN. De wereld van Filemon. Ja, LNPT, die spreken we straks ongetwijfeld nog over komme wetten in China. Maar we gaan even door naar Amerika, naar Boston. Want daar zit voor ons Marit de Vos. Marit, goeienacht. Goeienacht. Ja, we hebben het over daten. Je bent studenten in uh, Boston. Doen studenten uh, bij jou veel aan daten? Ja, dat viel echt meteen heel erg op, want uh, ik vond, internet deed altijd iets voor, met alle respect, gescheiden mensen boven de veertig in Nederland. Maar uh, hier doen echt mensen van uh, vanaf 18 of zo, doen het al heel erg actief. Ja. Yeah. Ja, dus dat viel wel heel erg op. En ook, ze zijn heel open over al mijn collega's, in, ik doe onderzoek in een ziekenhuis en al mijn collega's die hebben ofwel een ex op, via het internet, of zijn nu al getrouwd uh, met iemand die ze op internet hebben ontmoet. Uh, iedereen heeft daar ervaring mee. En uh, doen ze dat dan echt officieel via datingsites... met profiel en dan uh, matchen en dan met een percentage of je wel matcht? Of gaat het meer een beetje informeel via Facebook en berichtjes... en dat je elkaar wel een keertje gezien hebt of dat je elkaar kent via VIA? Oh nee, het gaat wel... De, de mensen die ik bedoel, die gaan allemaal via zo'n uh, officiële dating, uh, website Je hebt een paar gratis. Uh, en uh, je hebt ook een paar waar je voor moet betalen. En ze zeggen dan dat als je ervoor moet betalen... dan is er iets, uh, iets beter aanbod, want dat zijn mensen die... Uh, die het ervoor over hebben om, uh, om een soort van aan te melden. En je hebt nu ook veel meer. Ik denk omdat Amerika wat langer er al mee bezig is, krijg je nog veel meer niches, zeg maar. Yeah. Dus uh, je hebt er eentje voor uh, alleen boeken. Je hebt er zelfs één voor lelijke mensen. <lacht> um, en je hebt er één voor. Ja, maar gaat heb iemand niemand op... zich toch aanmelden? Ja, nou ja, blijkbaar wel. Als je weet van jezelf dat je. Er staat ook. Bij average uh, mensen staat er op de website. En dan zie je allemaal lelijke mensen, inderdaad. Hoe, hoe noem je dat? Below Average? Ja, Below Average. Ah, dat is zielig. Ja. ja, het is ook heel zielig. Maar aan de andere kant, als je het van jezelf weet... dan, Er zijn ook websites die op gezicht kenmerken matchen. Dus dan moet je een foto opsturen en dan laat je een hele software oplossen... en dan wordt jouw face match gevonden. Dus oh, jee. ik denk dat, uh, dat ja, als je dus wat minder knap bent... dan vinden zij met die software in minder knap iemand voor je. Maar dat is voor een hele andere website... Maar dat dus vinden Amerikanen ook... natuurlijk ook weer heel belangrijk, hè? dat het allemaal symmetrisch is en uh, dat je aan schoonheidsidealen voldoet, dat soort dingen. Dus dan ja, hebben ze echt een matchingsprogramma om te kijken of je gezicht, jeetje. Ja, facial recognition software, wat uh, Facebook ook gebruikt tegenwoordig om uh, mensen gezichten te herkennen. Maar je ziet ook het ziet een beetje naar uit, want soms ik wel, er was één, uh, één stel op die website die ik zag, het uh, waren dan twee mannen, maar... Het wel een tweeling, zeg maar, omdat hun gezichten echt op elkaar leken. Die face, ja. face match was gewoon 100 procent. Precies, ja, dat is zo'n beetje. Nou, het is er is ook eentje voor, uh, voor alleen christenen en er staat dan bij, uh, find, God's match, find God's match for you. Dus dan is het echt uh, ja, alsof het uh, zo had te horen zijn, zeg dus maar. En uh, hebt eentje voor gevangenen, Het houdt niet op. Voor gevangenen ook? Ja, niet een inmate, heet hij. Oh, maar dat lijkt me toch vrij lastig om dan even langs te gaan, als je allebei vastzit. Ja, nou precies, maar dat, dat daar moet ik er zeker bij zeggen. Amerikanen hebben natuurlijk veel grote afstanden ook. Ze hebben ook heel vaak relaties die alleen maar op internet bestaan. Dat zie je ook in Catfish, een nieuw programma bij MTV. Heel veel mensen hebben gewoon een jaar of, of nog veel langer al een relatie op het internet. Die zullen elkaar ook nooit zien. Oké. Okay. En, en, en hoe zit het met jou en daten? Ja, nou, ik heb een vriend Moet in Nederland. Het even vragen. Oh. Dus ik, uh, ik, ik ben trouw uh, op lange afstand. <laughs> Hè, en hoe zou het komen, denk je, dat het uh, zo populair is, dat dat via, via internet in Amerika? Ja, uh, ik denk... Als ik, ik, ik heb ook een beetje zo gevraagd aan mijn Amerikaanse vrienden... en die, die legden uit dat uh, afstanden zo groot zijn dat je vaak van staat wisselt... Dus. Dat ze dan college doen in een, een staat, ene staat, maar dan doorgaan ze in een andere staat. En dan ben je dus al best wel oud. Maar dan laat je weer al je vrienden achter. Dus ja, dan ben je weer helemaal nieuw. En uh, het is hier gewoon iets... Mensen maken wel makkelijk een praatje, maar je kan niet echt uh, naar een bar gaan waar je... In Nederland weet je iets beter welke bar je moet zijn om jouw, jouw type te ontmoeten. En hier is het zo uitgespreid uh, dat je dat je toch moeilijker, denk ik, iemand oppikt... in een bar voor uh, scherrelatie. Dus dan gaan ze gewoon, uh, als ze net verhuisd zijn... meteen op zo'n website. En dan daten ze gewoon iedere dag tot ze hem hebben gevonden. <laughs> Klinkt goed. Ik, uh, het woord bar is gevallen. En wij, uh, Filemon heeft ook altijd een onderdeeltje in de show... en uh, dat heet ongeveer, of dat gaat ongeveer zo. Filemon's subservice. Ja, het is, uh, ja, dat is het. Filemol Suipservice. Uh, uh, en Marit, jij weet alles van het uh, drankje van vanavond. Ik heb hier een uh, fly, vrij kleine flesje staan. De grote fles was denk ik uh, te kostbaar. Uh, wat, wat gaan wij drinken vanavond? We gaan Jack Daniels drinken vanavond. Aha, ja, dit klopt. Ik zie het hier al staan. Old number seven heb ik. Ik maak hem even open. Ik oh. heb hem toevallig ook, dus ik ga ah. het zelf Kunnen we? Ja, zo. Even de plastic dop eraf. Um, uit Tennessee, wil je er nog iets over vertellen voordat we gaan drinken? Of uh, zo eerst maar even um, een slotje nemen? Nou ja, ik heb even gegoogeld. Ik dacht ik weet er eigenlijk niet zoveel van. <laughs> maar uh, ik je vind wel heel, zeggen, heel makkelijk hoor. heel veel feitjes over Jack. En uh, hij is op een leuke manier aan zijn einde. Nou ja, leuk. Op een bizarre manier aan zijn einde gekomen, hij was namelijk zo boos dat hij de pincode van zijn kluis in zijn kantoor niet meer wist. Dat hij er tegenaan schopte en zijn teen brak. En uh, toen heeft Jack Daniels een infectie door die uh, gebroken teen opgelopen, waar hij aan is overleden. Dus ik weet niet of hij dronken was toen hij uh, tegen zijn kluis aan ging schoppen, maar hij heeft in ieder geval een uh, tragische dood. Ah, arme man. Nou, laten we dan op, op Jack Daniels proosten. Ja, vind ik ook. Waar oh. gaat hij. Vind je het lekker? Heb je ijs? <laughs> ja, ik, ik heb me in iets grote, een iets vrij grote slok genomen. Ja. Maar hij is wel heel lekker. vind ik, ja, ik heb met ijs. Die is oké. Okay. Oké. Okay. Nee, ik, ik proef... Uh, dat heb ik van Filemon gehoord. Fiedemon die heeft natuurlijk niet zomaar die suipservice. Die vindt het lekker om te drinken, maar die weet er ook echt alles van. Ik proef een beetje zoete tonen. Mm. Ik probeer nu even uh, wat intelligent over te komen. Um, uh, honing. Heb je dat ook, zoiets? Honing? Ja? Ja, ik, ik proef vooral branden in mijn slot. <laughs> maar ja, die wat zoete tonen, ja, zeker. Ja, nee, ik ja, probeer er ook wat van mee. te maken. Maar uh, hij, hij is lekker. Um, ik zeg uh, proost. Jammer dat Jack Daniels aan zijn einde is gekomen... door tegen zijn kluis te schoppen. Yeah. Maar, uh, ja. Maar ja, goed, het is niet anders. We, we, we veranderen er niks meer aan. <laughs> het begint dan een soort uh, vage barpraat te worden. Um, moeten wij nog iets verder weten over daten in Amerika? stel... Uh, ik vind een uh, leuk Amerikaans meisje, kom ik tegen. Wat moet ik wel en wat moet ik niet doen? Um, nou, als je er tegenkomt, moet je denk ik gewoon uh, de nummer vragen. Dat doen ze hier uh, binnen de eerste drie minuten dat ze je spreken. Dus dat is heel Amerikaans om te doen. Dus dat zou mijn tip voor jou zijn als je hier in een bar staat. Gewoon nummer vragen? nummer binnen slepen, ja. En dan daarna gewoon een beetje bellen. Hey, hoe is het? Ja, sms uh, uh, zeggen dat je... Een vriendin van mij kreeg sms'jes dat, dat, dat zijn, uh, zijn bed uh, kapot was. Of die alsjeblieft langs kon komen. Dus ja, je kan ah. allerlei truken op hier. Oké, okay, dus dat klinkt wel heel slecht. Maar goed, uh, ja, ja, als ja. het werkt, dan werkt het. Um, Marit, dankjewel. Bedankt ook voor jouw bijdrage aan de Zuipservice. Ik waardeer dat okay, enorm. Ja. En uh, ja, we, uh, we praten straks nog even met je over kromme wetten. Die heb je okay, vast in, in Amerika. Oké, okay, tot zo. Uh, over komen wetten gesproken. We gaan even luisteren naar cabaretier Hans Teeuwe. Er was maar één troost in de jaren tachtig voor mij. Hars, heerlijk. Mm. Als ik hars gebruik, had vroeger, jongen, dan echt. Gezeik van mijn ouders, gezeik van leraren. Slechte punten op school, geen meisje kunnen krijgen, man. Ik vond het allemaal lachen. <lacht> Maak me geen fucker. En ik weet nog, de eerste keer dat ik knetterstoom thuiskom, jongen. Ik was zo stond als een aap. Half vijf s ochtends kom ik thuis aanzetten, ik moest om twaalf uur thuis zijn, fietsrit voor twintig minuten, vier uur over gedaan. Ja, onderweg zag ik allemaal dingen. Schitterende boom. Boom. Boom. Een boom. Boom. Boom. Boom. Boom. boom. boom. Na Utrecht pleit ook de burgemeester van Rotterdam, Abu Talib, voor gemeente wiet. De wietwetgeving blijft altijd vrij krom, want wat, wat mag nou wel en wat mag niet? Nou, dit zette ons aan het denken. En toen kwamen we op het volgende onderwerp: want wat zijn kromme of rare wetten in het buitenland? Uh, we beginnen bij Sophie in Australië. Sophie, Hoi. Kom, kom maar op met die gekke wetten in Australië. Oh. Ik heb even een beetje gegoogeld, maar ik viel me een beetje tegen, moet ik eerlijk zeggen. Uh, ze zijn hier, uh, uh, alle wetten die uh, van kracht zijn, daar houden de Australiërs zich ook braaf aan. Ze zijn heel erg, uh, uh, uh, ze willen niet echt van de norm afwijken daarin. Dus, uh, maar ja, je hebt van die rare dingen als uh, uh, dat cafés, nu nog zelfs pubs, dat die uh, uh, water en hooi klaar hebben moeten staan voor het paard. Nou ja. Uh, ik weet niet, het is 2013, maar blijkbaar zijn er dus toch nog, toch nog wetten. Of dat je in uh, de staat Victoria. mag je op zondagmiddag geen uh, uh, roze broek dragen. Oh. Ja, ik weet ook echt niet waar dat vandaan komt. Maar, uh, maar verder. Uh, ik vind dat vrij raar. Ja, dat is vrij raar, hè? maar ik vraag me ook af wie zich daarmee uh, bezighoudt. En of dat dus ook echt wordt gecontroleerd. Verder is het heel erg belangrijk hier dat je altijd aan de linkerkant loopt, want ze rijden, uh, ze rijden hier natuurlijk aan de, aan de andere kant van de van de weg. Dus je mag niet aan de rechterkant van het voetpad lopen, alleen maar aan de linkerkant. Um, ja, dat is het een beetje. Um, ja, dus het is vrij uh, bar weinig over te vinden. Um, maar ja, apart van die wiewetten, wat is nog meer echt bizar? Wat vind jij nou echt bizar in Nederland ook? Uh, oh, joh, nou de overval. Met je wat, ja, wat zijn rare wetten? Um... Nou, um, uh, dat je illegaal ja. bent, waar de Partij van de Arbeid het hier over had. Dat je, dat je illegaal kunt zijn als je, gewoon, ja, als je niks hebt misdaan. Dat vind ik een beetje raar. Maar goed, dat, dat is heel politiek. Dat, dat, daar is ook, um, dat schiet me nu te binnen. Maar ja, goed, daar is wel nee. een beetje over nagedacht. Maar hoe zit het met de wietwetgeving in, um, in Australië? Mag je daar een beetje blowen? Ja, je kun mag je het kopen? een beetje uh, wat zijn? Het? Kun je het ook kopen, net als in Nederland? Uh, ja, je kan het ook wel kopen, maar uh, ja, je mag het uh, uh, niet uh, distribueren. Dus ja, hoe je er dan aan, aan moet komen. Maar, dus hier, het wordt hier een beetje gedoogd. Het mag niet. Maar ze uh, zijn er wel uh, redelijk relaxed in hier, hoor. Ik bedoel, het moet ook dan met die askadiards. Uh, uh, die willen af en toe wel uh, wat uh, marihuana roken of uh, bij hun uh, biertje. Ze dus worden hier allemaal wel getolereerd, helemaal hier. In, uh, in het uh, binnenland een beetje. Dus um, ja, ze zijn wel redelijk relaxed daarin. Ja. Maar ik vind het wel echt bizar dat ze, ze houden zich echt zo strikt aan regels houden. Bijvoorbeeld, toen ik mijn. Oh, en ze willen ook overal geld voor vragen. Dat, dat is wel waar. Ik heb bijvoorbeeld. Toen ik mijn visum aanvroeg, uh, dan moet je dan 3000 dollar voor betalen. Nou, en nog alle bijkomende kosten van medical tests en allemaal dat soort dingen. Ja. En uh, nou, dan vraag je dat aan, en dan stuur je dat op en dat is dan prima. En dan zeggen ze, oké, okay, nou, je moet twee jaar wachten en dan hoor je van ons terug. In de tussentijd kan je dus ook met niemand contact opnemen. Dan bel je naar de, naar de immigratiedienst en dan zeggen ze, ja, uh, ja, nee, je moet maar afwachten. Je moet maar afwachten, we kunnen niks vertellen over de status van je, uh, van je visumaanvraag. Echt heel raar. En dan mail je en dan moet je vier weken wachten op een... Uh, op een e-mail en waar ze, waar ze dus eigenlijk je ook niets niet, meer kunnen vertellen. Um, maar goed, ik heb ja. een visum aangevraagd en heel veel geld voor betaald. En dan als je bijvoorbeeld het land uit wil, moet je weer een apart visum aanvragen en dan moet je dan ook weer geld voor betalen. Ja, maar consulaten en ambassades, en ervoor... het is overal, het is ellende. Het, het, het, het, het, daar we, dat is een leuk thema voor de volgende keer. Uh, Sophie, ik moet helaas door naar Wolt in Argentinië, dus ik wil jongens bedanken. En we spreken je straks ja, snel, nee. weer, uh, vast snel weer in, uh, in de wereld van Filemon. Dus, ja, uh, helemaal top. Uh, uh, een fijne nacht. Ja, dankjewel. Jij ook? Oké. Okay. Oké, okay. ja, hoi hoi. Doei, doei. Ik kondig hem al aan. Bolt uit Argentinië. Ben je daar? Ja, daar ben ik. Ja, is er een wet in Argentinië waar jij je echt uh, druk om kan maken? Uh, er is wel een wet. En uh, Het was eigenlijk wel leuk dat dit onderwerp net vandaag behandeld wordt in je uitzending. Uh, de hele afgelopen week stond Buenos Brenner, Aires een beetje op zijn kop... Uh, vanwege een wetvoorstel wat uiteindelijk ook is aangenomen, dat uh, mensen en de bevolking via de politieke partijen kunnen de raad van, uh, politie, de raad van justitie mogen kiezen. En de raad van justitie, die benoemt dan de rechters. En de kritiek erop was dat, uh, dat de bevolking te veel invloed, uh, invloed gaat krijgen op het benoemen van rechters. En dat brengt dan de rechterlijke macht... Uh, ja, de, de, de trias politica... de positie van de rechterlijke macht uh, ja. aan, uh, aan het wankelen. ja. Dat is de... en het is, ja, het is een beetje een rare wet, vind ik eigenlijk. Eigenlijk zou het niet moeten kunnen, dat mensen op rechters moeten kunnen stemmen. Of via indirect misschien op rechters kunnen stemmen. Dat vind ik helemaal niet goed. Uh, dus ja, wat dat, betreft, dat vind ik wel een rare wet. En er was deze week heel veel om te doen. Er waren ook in het congres van zo allemaal opstootjes. En mensen die drijken met, uh, met glazen water te gaan gooien, wat, uh, wat mutselingen. Dus dat is echt uh, ja, een feest om te kijken. Hey, maar uh, hoe kan dat dan? Want je zou toch denken dat de onafhankelijkheid van de rechtspraak... Uh, een groot goed is en dat iedere politicus dat Tot. wel snapt. Maar er is blijkbaar dus een stroming... is dat de huidige regering die dat anders uh, ziet? Ja, de huidige regering. Christina Kierkner, dat is de, de weduwe van de vorige president. Ja. Dat is een uh, hele populistische president aan het worden. Een beetje de, nou, ze gaat een beetje richting van Hugo Chavez en Venezuela... Uh, Evo Morales en Bolivia... En dan heb je nog uh, Ortega heet hij in uh, Nicaragua, Korea en Ecuador. Een beetje allemaal de links, uh, linkspopulistische presidenten. Je merkt bij al die presidenten dat ze heel erg geneigd zijn... om hun invloed op de rechtelijke macht te vergroten. Ja, En, uh, Waar, en uh, waarom dat zou dat zijn, denk je? Dus om ook... een, is dat om hun eigen straatjes schoon te vegen? Om hun eigen straatjes schoon te vegen en ook om uh, de dingen die niet, de daglicht niet kunnen verdragen... uiteindelijk ook niet voor het uh, gerecht te kunnen, dat, dat ze niet voor het gerecht komen... Dus als je vrienden rechters hebt, dan zullen ze hier wel zorgen dat je in ieder geval ongezonden uit de strijd komt. Klinkt niet al te beste, Wolt. Als het gaat om wetten, nee, ja, het, het, het is een thema, het zat eraan te komen. Ik weet de luisteraars er ook op zitten te wachten. Je bakt stroopwafels. Hoe zit het met ja, de stroopwafelwetgeving eh, in Argentinië of in Bolivia? Uh, nou, we maken stroopwafels in Bolivia. Ik ben een van de drie eigenaren van een klein stroopwafelfabriekje daar. Ja. En het mooie van Bolivia is dat het allemaal heel uh, erg informeel is. Dus uit, uiteindelijk moeten we ook uh, gaan voldoen aan allerlei uh, waren aan uh, voedselwetten. Hè, er was net al het vleesschandaal in Nederland, wat de afgelopen week ook heel erg gespeeld heeft. Ja. En met paardenvlees gemengd met, uh, nou goed, we mixen geen paardenvlees door onze stroopavonds. Dat niet, dus nee. kwam de hoeven daar niet bang voor te zijn. Zitten duizend de andere de dingen in, maar geen paardenvlees, ja? Ja, maar het is, uh, het is wel de bedoeling dat we ons allemaal al, al die wetgeving gaan houden. Op dit moment doen we dat nog niet, dus we hebben nog een vrij, uh, vrij lage productie. Dus we moeten ook nog het recept verder doorontwikkelen. We zijn ongeveer op 95 procent. En uh, we gaan dit, uh, dit jaar gaan we alle vergunningen in orde maken. Dus dan moeten we ook aan al uh, wetten gaan voldoen. Met, uh, ja, als het gaat om keukens, uh, hoe we het produceren, welke ingrediënten we gebruiken, uh, betegeling, dat soort dingen allemaal. Dus nu is, nu is het eigenlijk nog een beetje een rommeltje. Uh, nee, het, we, we hanteren natuurlijk zelf enorm hoge. Uh, ja, en kwaliteitseisen. Eisen, ja, het precies. <lacht> <lacht> dus eigenlijk lopen we mij de ver op de Corinthiërse wetgeving. Ja. <lacht> maar goed, het uh, ja, ja, ja, ja. er erop niet. Ik, uh, ik, ik snap het. Nou, uh, Wolt, uh, omijs bedankt weer voor je bijdrage. Succes met stroopwafels bakken. En uh, we hopen je graag snel weer te horen. Het gaat helemaal goed komen. Oké, goedjes. Joep, hoi, hoi. Gaan wij even luisteren naar wat feitjes over wetten? De wereld van Philemon. In Engeland is er een wet dat het verboden is... om te overlijden in de House of Parliament. In Italië is het illegaal om duiven te voeren. Op het Caribische eiland Grenada krijg je voor het dragen van te weinig kleding... een boete van 270 dollar. In Thailand is er een verbod op het zonder ondergoed de straat opgaan. De wereld van Philemon. Hoe ze dat laatste controleren is mij een raadsel. Maar goed, zo'n wet zal ongetwijfeld bestaan. We gaan naar China even testen of ze er nu wel weer hangt. Ellen Petit, ben je daar? Ik hang, ik hang. Ah, gelukkig. Ja, Jammer dat we net ons gesprekje over daten niet kunnen afmaken. Maar uh, ja, wetten in China dat lijkt me ook een uh, spannend onderwerp... om het jou te behandelen. Rare wetten ja, in China. Ja, brand maar los. Ja, het is een heel raar onderwerp. Ja, rare wetten. Uh, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik uh, gelukkig uh, niet genoeg met wetten te maken heb... om, om echt, of er echt kromme wetten zijn. Maar kijk, ook het algemeen is je natuurlijk uh, best wel corrupt. Dus welke wet je ook hebt, als je de juiste manier weet of, of genoeg geld hebt... dan is alles om te krijgen, zeg maar. Ja, en maar... En dat is wel rijk. Ja? Nee, nee, nee. Eh, eh, ja, alles is krom te krijgen. Maar je, je, je, je kunt dus ook aangehouden worden... Uh, vanwege een of andere vage reden. En dan moet je dus uh, een beetje tactisch gaan onderhandelen. Zo corrupt bedoel je? Nou, het, is, het is niet zo'n cowboyland uh, uh, meer dat je echt vanwege een vage reden wordt aangehouden. Maar bijvoorbeeld uh, als je op straat wordt aangehouden omdat je door rood rijdt... of ergens fietst, uh, bijvoorbeeld waar bij je niet mag fietsen... Dan, uh, ja, dan kun je gewoon over je voeten onderhandelen dus het ligt vooral aan de ha aan de aan de handhaving van van die wetten en uh... ja daar daar gaat het mis inderdaad een ander voorbeeldje um, je zit natuurlijk allemaal op visa als buitenlanders. en ik had op een gegeven moment volledig buiten mijn eigen schuld, dat wil ik even benadrukken ja een um, visa overtreden dus het was er negen of elf dagen of zo, dat ik te uh, in China zonder visa. dus ik uh, ik ik op weg naar een politiebureau om daar uh, ja, om dat weer recht te zetten en uh, in dezelfde kamer zat een andere, andere jongen, een Franse jongen met een Chinese twijfelster, die datzelfde probleem had. Die was, die was korter als hij oversteed dan ik. Was. Dus ik zit met je vriendje gaan te praten en uh, ja, cool, ja, dat mag je nooit meer doen. ik zei, nee, ik heb dat heel erg en ik doe dat nooit meer. En op een gegeven moment zegt hij, van, ja, dan moet je wel een boete betalen. Ik zei, ja, dat begrijp ik natuurlijk. En dan zegt hij, wat, wat, wat denk je dat normaal is? <laughs> Ik denk, nou, ik zeg, weet je, wat ja wat jij en al jouw meisjes mij verteld dat normaal is, vind ik natuurlijk ook normaal. Ik kijk me aan zo'n beetje schuin met een fijn up 500 R&B, meer een vraag dan een ding. Ja, dat vind ik wel heel normaal, ja. ja En die jongen naast mij, die moest voor hetzelfde begrijpjes van 800 of 900 R&B betalen. En die krijgt ze niet uit omhandeld. Je hebt het over R&B, dat is de plaatselijke munt, hè? Het gaat niet over muziek hier. Nee, nee, inderdaad, nee. Er is een plaatselijke munt. Hij zegt dat je het kops, uh, komt neer op uh, 50 euro... en hij moet dan 80 euro betalen. Aha. Maar dat is, dat is dus een ja oversteen van een vieden. Dat is best wel uh, een heftig iets. Ja. En dan kan je het gewoon over onderhandelen. Geen probleem. En, en hoe, hoe doe je dat betalen dan uiteindelijk? Gaat dat wel, want dat is volgens mij altijd zo met omkopen. Dat, dat is verder prima. Maar je, ja, je moet eigenlijk de biljetten niet op tafel leggen. Moest je ze nog ergens in een jasje stoppen of in een paspoort? Of... Uh... Nee, ja, als je, echt, je, koopt hier, je koopt hier eigenlijk in het dagelijks leven altijd ons. Je bent constant bezig om iemand wat meer te geven, zodat hij de volgende keer wat extra's voor je doet. Aha. Um, en, dat, en dat verpak je in, in cadeautjes, of een keertje een fooi geven, voor je geven, terwijl voor je geven eigenlijk niet echt heel gebruikelijk zijn. Um, je bent eigenlijk constant bezig met omkopen en je relaties goed houden. En daar raak je heel snel aan gewend, kan ik je vertellen? Maar en dat, en dat spreek je dan niet uit? Want ik kan me voorstellen kijk, oh, dat de meeste Nederlanders denken... ja, ik wil wel betalen voor een extra uh, gunst. Maar dan wil ik wel weten wat ik krijg. Maar ja, dat wil ik eigenlijk op papier hebben met een handtekening. Ja, nee, nee. Maar, maar ja, de Chinezen hebben wat dat betreft... Uh, dat uh, onderlinge relaties uh, behouden is heel belangrijk. Daar werkt de hele samenleving op. Dus jij bent ook wel zeker... ja, je bent, je bent wel redelijk zeker dat het dan ook wel goed komt ja Als je op een gegeven moment weet van, oké, aan jou heb ik wat, dan zal die persoon ook zeker uh, proberen om dat goed te houden. Dus nee, hey, ik krijg het zeker niet wat dat is. Daar moet je een beetje vertrouwen in hebben dan. En, en, en waar zijn ze nou heel streng in? Waar valt echt niet over uh, te onderhandelen, tot slot? Uh, heel streng, uh, drugs. Daar valt niet over te onderhandelen. Okay. Daar hebben ze nog wel eens buitenlanders de doodstraf voor gegeven. En daar kan, daar kan je dan die diplomatiek mee aan de slag wat je wil. Dat gaat het niet worden. De doodstraf klinkt inderdaad niet heel uh, onderhandelbaar. Nee, uh, hè? dat is vrij definitief. Ja dat, klinkt, ja, dat is niet meer terug te draaien. Dat sowieso niet. Nee, uh, nee inderdaad. Ellen, dankjewel. Jo, en uh, wie ja. weet tot de volgende keer in de wereld van Vilemon. Tot de volgende keer. Oké, okay, goedjes. Gaan we nog even door naar uh, Marit in Boston. Hi. Hey, Marit. Zijn er wetten in Boston die je zelf heel raar vindt? Um, nou, ik vind het wel een beetje irritant dat uh, soms als je naar een supermarkt gaat, is één supermarkt, die is 24-7 open. En daar is dus ook heel veel wijn en bier. En dan sta je om twee over elf bij de kassa met je flesje wijn. En dan is het, nee, om elf uur mogen we, tot elf uur mogen we maar alcohol verkopen. Dus dat soort uh, dingen kom je wel tegen in de praktijk. Zeg maar. Dat is gewoon een strenge handhaving eigenlijk. Ja, heel erg. En hij is eigenlijk de enige supermarkt in de buurt die, uh, die wijn koopt en bier. Verder moet je naar de liquorstore. Dat is eigenlijk heel anders dan in Nederland. Ja, en, en verder nog rare wetten. Ik, ik kan me voorstellen dat er sowieso veel verschillen zijn tussen wetgeving in een staat uh, ja. uh, en in de, nou ja, in, in de buurstaat, zeg maar. Ja, heel erg. Je hebt, uh, je hebt sowieso ook je op staatniveau en op landelijk niveau, in Amerika, allemaal verschillen. Echt, ik ben geen rechtenstudent, maar... Je merkt heel vaak dat, dat in de ene staat kan je bijvoorbeeld een, uh, een geweer bij de supermarkt kopen met kogels en alles. Het ligt gewoon bij de Target of de Walmart. Maar uh, in Massachusetts kan je bijvoorbeeld geen, geen wapens kopen. Um, en er zijn ook vier staten in Amerika die bijvoorbeeld nog verbieden om samen te wonen voor je huwelijk. En daar uh, was laatst ook een aandacht voor nieuws, want een van die staten is Virginia. En die hebben als uh, slogan Virginia is for lovers. Maar ze verbieden je... en ze, je kan dus in de bak uh, komen... als je samenwoont voor je huwelijk. Dus dat is wel uh, onwerkelijk. Ja, misschien dat er staat daar zijn naam wel aan te danken. Er zit natuurlijk het woord, woord virgin in verstopt. Ja, maar, inderdaad. Uh, dus, dus niet te veel contact. En uh, ben je zelf wel eens met de sterke arm der wet... in aanraking gekomen? Is iets gedaan wat niet mocht? Nee, nee, zeker niet. Maar ook als ik het gedaan had, zou ik dat niet op de radio zeggen. Hoor. Maar nee, nee, nee. Ik heb een oh. uitgelukkige. gelukkig. Naast wel nou mijn fiets aan een verkeerde paal gezet... en toen moesten Moest zo'n beveiligingsman die had mijn fiets extra vastgezet met zijn eigen slot. Dus toen moest ik een uur wachten tot mijn fiets kon worden bevrijd. Maar ze doen dan verder niks. Ja, de boete was gewoon dat ik een uur moest wachten tot mijn fiets was bevrijd. Dat soort dingen. Maar nog nooit met de echte politie. Dit was nou, gewoon een als je het daarbij laat, dan komt het uh, allemaal wel goed volgens mij. <laughs> ja, ja. <laughs> Marit, dankjewel. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Gaan wij even luisteren naar Joss Stone. Ja, dat was uh, Joel Stone en naast mij is aangeschoven uh, Frank van der Lende. Yes. Je neemt van me over. Ja, tot, uh, tot vijf uur nachtbrakers. Wat gaan we doen, uh, nachtbrakers? Ah ja, het was een zo'n geweldige week vandaag, Bart. En eigenlijk ook vandaag qua weer. Het was, het was de, le de lente was er deze week. Hij is gesignaleerd. Ja, en alleen goed alleen vrijdag. Ik, ik, ik deed wat uh, festiviteiten tijdens de koningsspelen, weet ja, je wel? Die landelijke ja, ja, ja. sportdag voor basisschoolscholier, Nou, die is goed in het water gevallen. Exact dat kan ik melden. die dag, hè? Ja, dat was jammer. Ja, maar voor de rest heb je een beetje van genoten. Ja, van de... ik ben een paar keer naar buiten gelopen, weet je wel? Dat je biertje op het terras gedronken. Ik heb zeker een paar uh, gele canariepietjes <laughs> soldaat gemaakt. Ja. Maar uh, nee, maar dat je naar buiten loopt, dat je denkt, hey, wat is hier in de hand? Fijn, hè? Je Met zonde dat een naar beetje buiten. om je heen voelt. Ja. En daar ga je het over hebben. Ja, wat is jouw ultieme lentegevoel? Hoe besteedt jou je lentedag 0800 -121. Ik ga luisteren. Slaat lekker De wereld uit. van Philemon. <tie>